Even kunnen met het NOS-journaal. Grote. zorgen over de ondersteuning van duizenden kinderen met een achterstand op school. Minister Slop gaat een pot van bijna 750 miljoen euro opnieuw verdelen over steden en gemeenten. Steden als Amsterdam en Rotterdam vrezen dat zij daardoor minder geld krijgen. Grote steden hebben relatief veel kinderen met een onderwijsachterstand. Daarom kregen zij tot nu toe meer geld.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 Karsten Kroon won onder meer in 2002 een etappe en in 2008 een 8, een rit in parijs nice Het weer nog wisselend bewolkt en er valt zo nu en dan regen of motregen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Zandvoort op zondag is ZFM Sport Live. Een samenwerkingsprogramma.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 out from Tando Don Tando Altijd iets aan de haar. Deze liebi, deze liebi, deze liebi, deze liebi. Doe mij bij, deze liebi, deze liebi. Is niks voor mij, maar dat zeg ik nu. Morgen zie je maar me weer met mijn kroeg? Mijn chanten in de jamie woon. Super slecht gaan in de beter betersoen. Molly poppen terwijl het niet hoeft. bij je mij terwijl ze niet doet. Nu ga ik slecht in mijn weg. Waar zet om mol in mijn zo. Dan de dom in mij. I'm a missy little kid. Was does a machine I'm a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 we zijn bezig met een rondje langs de velden. We hebben inmiddels gehoord van Celeste dat Velsenbroek... een verrassende 1-4 overwinning heeft gehaald op Allianz. En daarmee een grote stap zet in het ontlopen van de nacompetitie. En wat wou jij zeggen, Martijn?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 right now. Wish right now. Wish right now. Right now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 Uh, VSV Copping Boys 1-2, United Schoten 1-4, Wijk aan Zee 5-0, Allianz VVH Velsenbroek 1-4, RCHOG 1-2, Geelwit Kismet 2-3, BSM HBC 0-4. Uh, Eén van de leukste wedstrijden vanmiddag, VSV tegen Copping Boys, en daar was Johan Kluiskens. Johan, je hebt genoten, hè? Ja, we hebben al je zes doelpunten gezien, dat geniet je altijd natuurlijk, hè. We wij, wij gingen eruit, toen was het 2-1, ja. Het goed, hè. ja.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 Het, het ziet eruit als een Colombiaan uh, in dienst van Sky. Dat de de namen heb ik even niet 1, 2, 3 uh, bij, uh, bij de hand. Maar, maar... Hij, maar hij moet nog 20 kilometer en Gilbert die houdt het niet bij. Die hey mannen, die we, hebben, we hebben inmiddels uh, iemand aan de lijn en ik hoop uh, dat hij uh, aan een koud biertje zit. Marcel. Ja, het? ja, Klopt ja die het? heb ik al achter de kiezen hoor. Oh, die oh. Heeft achter de kiezen zitten.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 Hij had eigenlijk alleen gehoopt dat er nog wat meer doelpunten waren gevallen, want hij zegt: ja, uh, straks komt er misschien wel een, een uh, beslissende fase aan en dan kan het er ook meespelen. En uh, hij vond dus dat er wat meer bij hadden gemogen. Had ook gekund, hoor, want uh, op het laatst was uh, United conditioneel gewoon gesloopt. Maar uh, ja, ze gingen er niet in. Ja, nou, duidelijk wel. Goede overwinning voor Schoten, wat daardoor nog steeds zijn meedoet uh, in de strijd om uh, deelname aan de playoffs. Ja. ja. Komt steeds dichterbij. Marcel, wij danken jou ja. hartelijk voor je bijdrage. Was leuk. Oké, okay, graag gedaan. Nieuw, hoor. En inmiddels hebben we ook bezoek. Ja, ja. Uh, <laughs> van hemzelf, die is als een. Als een... Is hij in de auto gevlogen om hier te zijn. Want ah, Justin Luyten. Hij moest wel even bijkomen. Wat een emotie man daar. Ja, ja dus toch... een slotfase. Oh. even bij. voorbij. Wat is er gebeurd? RCH onze gazelle. 1-1 um, uh, na 50 minuten. Ja. 55 minuten. En uh, scheidsrechter die niet kon lopen, niet bij kon houden. En eigenlijk tempo veel te hoog lag voor de scheidsrechter. Hij ja, maakte een aantal foutjes. En een aantal heftige overtredingen die onbestraft bleven. Of uh, afgedaan werden met een gele kaart. Waar echt wel... Uh,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 Ik heb een. auto. Oh, die ligt in de auto. Dat is, uh, die die is Die man is 37, denk ik. Nou, wat een galbak, joh. Bij <laughs> oh, man. Ja, dan moet je niet tot zijn dat je die in je team hebt, hoor. Uh, oh. Ja. Wat een vent. Wat een emotie, jongens. Yes. Lekker, hè? Goh. Ja. Gaan ja. ja, even, even, even kijken. Trillen juist trillen, Justin. Dat is dus niks voor jou. ben <laughs> <laughs> Veel gewend, maar uh, ik moest wel nou een uh, beetje neutraal blijven, natuurlijk. Dus mag uh, mag ook niks zeggen. Je mag ook niet meegaan in het spel.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 Ja. Want als we die gehad hebben, ja, dan uh, is de finish na wij. 28 seconden voor Bobby Jongels.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 Nou, dat denk ik ook uh, dat dat nog wel eventjes uh, uh, zo gaat worden. Um, Martijn, we... wat hebben we middag gehad, joh. Wat een, wat een verrassing. We zijn er nog niet, hè. we hebben nog een plaatje. We gaan ja. Wesselboer nog even snel bellen. En de finale van Duraland. Uh, wat dus... een verrassende uitslagen. Oh, op die manier. Ja, uh, ja alleen VVA eigenlijk toch? Dat ja, ja, ik vind, Wa vind dat ik ook wel, ja. Teleurstellende prestatie van Allianz hoor. Die hebben er echt geen fluit aan gedaan. Of VVA Velzenbroek moet opeens uh, het vuur hebben. Kan hè? Het kan. Um, ik, denk dat, uh, ja, ik hoop echt dat VVA het haalt. Hè. Ik bedoel, uh, laten ja. we gewoon een Arnhemse 30 klasse houden. Absoluut. En United uh, Davos stopt er natuurlijk al mee. Um, ja, maar het gaat je... dan nog. Hè, het gaat een helskar worden om die na-competitie gewoon nog. Uh, er was nog wat opvallend, zeker bij Bloemendaal, waar de doelpunten in één keer ja. achter elkaar uh, gewoon uh, in ja, ja, wordt, het netje vliegen. Op dat op de, van de, de, woont. Woont. de blauwe, dat weet ja, je. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Maar Met alle ballen tegelijk, een <laughs> ja. Maar ik denk dat Cerk op dit moment uh, wel heel erg uh, uh, lekker zit in het clubhuis uh, ja. van, uh, van Bloemendaal. Dus, uh, aan de, aan ja. een pintje. Ja. Zeven kilometer te gaan in luik bastenaken De voorsprong van de Luxemburger Jungles uit de Quickstep ploeg is 47 seconden. Ik vind het een schitterend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 young Van de schwer. En ik kan het niet tegen. Het doet er helemaal niks. Dat ik op de radio kom helemaal koffie en glims. En ze zijn me niet eens. Wat ik natuur op de vrij. Ik zeg ik ben een superster maar er voeit geen rek. Zo genaamd is ze honnes. Zij is niet als de rest. Maar ik ben wel beter, ben ik altijd zo verliefd en mijn gek. De coat is Nicola.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 En de vet Ze zegt ze haalt voor rock Roll. Lennie Kravitz met Delica en de Rolling Stones Jimmy en Drex Ja, die shit komt ze ook En de med Ik zeg je ze voordat de dood Zeker een diepe meisje Wat van die baby's wil. En ik ga naar beneden Hou je veen stil Laat maar je uh, Schatje, ja, je weet de deel En die moet even denken Dat ze kunnen komen Maar niet bij deze kil Praat ik met andere meisjes Ja, dan wordt ze gemeen Dan is en het zon het Heb je me nodig, roep mijn naam en dan kom ik meteen. En als je niet weet over wie ik je tref Het is mijn baby Zie je ook een morgen als ik opsta baby baby Dio en de mad was dat, uh, nou Henny, het uh, wordt uh, steeds spannender, lijkt het wel. Want het ja. is nu een lotterman uh, die de boel aan het uh, op is. Ja, dat is uh, uh, van Endert.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 Gilbert, dat is heel opmerkelijk. Wat hij daar aan het doen is, dat zou je eigenlijk niet 1, 2, 3 verwachten... dat hij daar een achtervolging gaat leiden. Zeker niet als het zijn eigen ploeggenoot is die flink vooraan ligt. Ja, het is toch wel spannend hoor.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 Ja. Um, ik uh, kijk even naar, uh, naar jou, Martijn. Uh, ik, uh, is, zijn er nog. Uh, ja, we, hebben om... we hebben een beller. We hebben dus, een beller. We hebben een beller. Laten we maar horen dan. Ja, en, um, We hadden er even eerder vanmiddag geloven. We zouden nog even bellen met uh, Wessel Boeren. Oh man, wat heb ik daarvan genoten? Gisteren daar inwerken dan. Hi, Wessel, wat hebben Hi. jullie een fantastisch verdedigende wedstrijd gespeeld? Ja, goedemiddag. Ja, het was echt een, uh, een hele zware, maar ook een fantastische overwinning, ja. Dankjewel.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 Wij, uh, ja, de organisatie staat vaak wel heel goed. En dan lijken ze komen. We komen eerst al wel een aantal keren goed weg. En ja. toen de uh, spits van Kozakke Boys toch uh, op Verrossen uh, afliepen. Ja. Ja, uh, die kipte for me dabel. Ja, ja, fantastisch dat hij zo in één keer weer staat, ja. En weet je wat ik ook leuk vind? Dat we nou een speler in de ploeg hebben die uh, Justin Kluivert goals maakt. Ja, ik had het gelezen uh, van zon Mooi hè? Ja, dat ja, was een prachtige goal.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 Hell down anymore Don't you let nothing, nothing Stand in your way I want y'all to listen, listen To every word I say, every word we'll I know. say Ain't lost, to stop. No, no, no we're moving